Het kan niet altijd kaviaar zijn. De ongelooflijke maar ware avonturen van Thomas Lieven. Bankier van beroep, geheim agent tegen Willendank en kookkunstenaar uit Roeping. Een hoerspelserie in twaalf delen naar de gelijknamige roman van Johannes M. Zimmel in de bewerking van Dick van Putten. Vanavond deel 9. Doenja maakt haar entree. Ja, en dan moet ik u een bekentenis doen, mijn beste luistervrienden en vriendinnen. Ongaan, maar ik, ik kan er met geen mogelijkheid onderuit. Nog nooit heb ik mij onnodig gedronken, nou dat kunt u zelf getuigen, maar die 16e juli 1946 bedronk ik mij in de villa van Hitters zaliger als nooit tevoren. En alleen uit de ontstellend hoge promilage valt te verklaren wat mij in die katastrofale toestand overkwam. Misschien had Bastiaan beter op mij moeten letten, maar die interesseerde zich die avond alleen maar voor een aantrekkelijk roodharig dienstertje... Na diner dat ik werkelijk voortreffelijk had verzorgd, nam de stemming toe, evenals het aantal lege flessen. Ik was in gezelschap van een aantrekkelijk, zwarthaarig en zwarthogig Duits meisje, Christine Troll geheten. U kijkt wat sommer meneer. U verveelt mijn gezelschap. O, zo. Integendeel, juffrouw Trull, integendeel. Wat nou, is er daar? Ach, nou, heb ik me zo'n moeite gegeven met die parmezaanpudding en niemand die er wat gezegd heeft. Oh, maar die pudding was zo ja. ja. Zoiets heerlijks ja. heb ik nog nooit. Ah, u, u bent een schatje <sacht> vertrouwd. Dank, dank u, dank ja. u. Ja. Hetzelfde was het geval met mijn rebeur. maar die was toch ook fantastisch? U bent gewoon een genie. <sacht> Was dat nou een speciale recept? Dit is mijn eigen recept. Ik heb het Revo oh, oh, Galabadabana oh. genoemd. Ter herinnering aan de, aan de mooie uren die ik daar heb gehad. Nou, die moeten dan allemaal erg mooi geweest zijn. Vertelt u eens iets over uzelf, je Trouw? U werkt als secretaresse bij een of andere dienstonderdeel, niet? Ja ja. ja, ja. maar eigenlijk heb ik geen gestoord. Ah. Ja, mijn ouders hebben hier in München een kleine fabriek van cosmetische preparaten. gehad. Oh. Wat bedoelt u met gehad? Ze zijn dood. Oh, dat is, sorry. Ja, en de fabriek is leeggeplunderd. Ik was destijds niet hier. Spijt me waar, ik heb je Als ik nou maar iemand kon vinden die bereid was mij wat geld ter beschikking te stellen. Het zou niet veel op zijn. Je zou net zoveel kunnen verdienen als je maar wilt. Nou, jonge vrouw, we zitten te springen om cosmetica. Dat klinkt irrigeerd. Waar is het? Wij, wij, wij moeten daar een andere keer van slechts over praten. Ja. Weet u wat? Mm -hmm. Ik kom u morgen opzoeken. Ah. Misschien interesseert die fabriek van u mij wel. Ja. Wel, Afgesproken. Maar dan moet u me nu beslist even excuseren, nee. Meneer Lieven, niet waar? Uh, ja. Mijn naam is Smit, meneer Lieven. Oh. Onze gemeenschappelijke vriend Koert Westenhof heeft mij op uw attent gemaakt. Ja, ik, ik vrees dat ik weinig tijd heb, meneer Smit. Even mij. Yeah. Ik weet dat u geen nazi bent geweest, maar dat u er wel veel hebt gekend... U zou ons kunnen helpen. Nee, nee, nee, dank u. Beslist niet, nee. Lieven, dit is uw land. Ik blijf hier niet eeuwig, u misschien wel. Als we nu niet goed oppassen, sluiten we de verkeerde op en laten de verkeerde vrij rondlopen. Best. En dan begint alles weer opnieuw. Best mogelijk, maar desondanks wil ik niets met geheime diensten te maken hebben. Nooit meer. Excuseert u mij, meneer Smit. Pierre, Pierre, wakker worden. Je ontbijt. Het is half twaalf. Pierre, alsjeblieft. <laughs> Uh, o, oh, mijn kop. Oh. Zo'n pneumatische hamer in zit. Uh. Wat is dat? Wat moet dat meisje Nou, oh, Hoe moet ik dat weten? Ja, wat is er gebeurd? Kom, zeg je wat ja. moet je mij nu vragen? Uh, uh. Uh, was ik... Waar, waar, waren wij al, al thuis toen jij ja, ja, ja, zeker. En je snurt als een hele compagnie. Weet toch? Ja, een beetje bezopen zeker, hè? Oeh. Ja, man... Van de laatste acht, negen uur kan ik me geen barst herinneren, Wat ja, dan ook Ik zat even zo'n zonde. Goed kop. Zet dat blad maar weg. Ik moet waken dat ik verdwenen ben voor ze wakker wordt. Okay. Misschien is hij ook wat dronken geweest en dan kan ik haar Bijna de situatie besparen. Oh. Oh. Oh. Wat is dat? Waar ben ik? Oh, Mijn kleren. O, het is zo schuwelijk. Meneer, wie, wie bent u als ik vragen mag? Mijn uh, naam is uh, Lieven. Thomas, lieve. En, en, en wie is die meneer? Mijn bediende, Bastian Faber. Oh. Goedemorgen, mademoiselle. Oh, ma Dank je, Bastien, oh, ja. je, je kunt gaan. Maar hoe, hoe, hoe ben ik hier gekomen? Uh, ik um... ik weet het niet. Ja, maar dat moet u zich toch herinneren? Ik, ik, ik herinner mij totaal niets. En u? Nee, nee, ik ook niet. Mooie dat. Meneer Lieve. Um... Onder de gegeven omstandigheden kunt u vermoedelijk rustig Thomas tegen mij zeggen. Nee. Nee, ik, ik, ik hou me liever bij u. Mm -hmm. uh, onder de gegeven omstandigheden is er voor ons maar één mogelijkheid, meneer Lieve. Wij gaan uit elkaar en wij zien elkaar nooit weer. Neem niet kwalijk. Uh, maar waarom? Omdat ik een fatsoenlijk meisje ben, meneer Lieve. <laughs> Zoiets is me nog nooit overkomen. Mij ook niet. <clears throat> ik stel een minderlijke schikking voor... Wij praten er niet meer over en uh, we zetten uw cosmetica-fabriek opnieuw op. Dus dat herinnert u zich wel? Ja, ja, dat was toch niet zo laat op de avond. Nee. Nee. Tijdens het feest in de villa van Weile Even brown heb u mij verteld dat u geld nodig had om die fabriek weer op gang te brengen. Ja. En ik heb beloofd u dat geld te verschaffen en ik houd maar aan mijn woord. Wat u aan kapitaal nodig hebt, dat staat op uw beschikking. Meneer lieve, dat kan ik natuurlijk onder geen voorwaarden aannemen. De 15 augustus 1946 werd in de cosmetica fabriek Troll een begin gemaakt met de productie. Met een paar krachten en onder zeer moeilijke omstandigheden. In september ging het al beter. Door mijn relaties met de Amerikanen lukte het mij om behoorlijke hoeveelheden grondstoffen te verkrijgen die voor de productie onontbeerlijk waren. In oktober vervaardigde de fabriek al zeep, huidcrème, toiletwater en als verkoopstunt een beautymilk, die enorm veel aftrek vond. Christine Troll. Noemde mij nog steeds hartnekkig Meneer Lieve. En ik ga nog steeds Fräulein Troll. Nou, op het succes van het zakenleven, maar. Ach, op het succes van het zakenleven, was het <laughs> ja. Proziet. Proziet. <laughs> en op Fräulein Troll. <laughs> ja. Ik ben benieuwd hoe lang dit weer zal duren. Waarom? We doen toch op een volstrekt legale manier zaken? Er mm. wordt verdiend. Zo kan het ook. Van nu aan wordt er geen scheve schaats meer gereden. Ja, met eerlijkheid en ijver kom je uiteindelijk veel verder... als uh, brave lieder, Bastian. Huh? <laughs> als brave lieder. Ik heb het je wensen, maar dat heb ik al zo vaak geprobeerd. Oh, uh. Herinner jij je nog... Nee. Wie kan dat nou zijn? Ga we even openen. Wie nee, kan dat zijn? Misschien de charmante Christine? <laughs> dat zou leuk zijn. Uh, deze dame wilde u spreken... He? Neemt u me niet kwalijk, meneer Lieve. Dat ik u niet van tevoren heb opgebeld om te zeggen waarom ik u zo graag wilde He. spreken. Maar ik was ook zo opgewonden toen ik uw naam las. Waar hebt u mijn naam dan gelezen? In het register van het kadaster. Oh. Daar werkt mijn zuster. Ik woon zelf met de kinderen nog altijd in vrijlaatsing. Daarheen hebben ze ons in 45 geëvacueerd. Het is er afschuwelijk. Ja, mevrouw, wilt u mij niet eerst even uw naam zeggen? Hè? Oh ja, natuurlijk neemt u me niet kwalijk. Ik ben Emma Brenner. Brenner? Bent u dan de, de vrouw van Major Brenner? Ja, meneer Lieve. Ach. Hij heeft me uit Parijs zo vaak over u geschreven. Hij was altijd zo enthousiast over u. U hebt mijn man gekend, meneer Lieve. Vond u hem een slecht mens? Heeft hij onrecht begaan? Dat u dat zo vraagt, mevrouw Brenner, kan maar één ding betekenen. Dat uw man gearresteerd is. Ja, samen met overste werkte. Die kent u ook? Ja, natuurlijk. Ach, Werte dus ook. Ze zit al sinds het einde van de oorlog in kamp Moosburg. En daar zullen ze wel oh. blijven zitten tot ze verhongeren. Of doodvriezen. Ja, mevrouw Brenner, probeert ja. u nou kalm te blijven, alsjeblieft. Hè. De, de overste werte en ook uw man zijn, voor zover ik dat tenminste kan beoordelen, altijd correcte kerels geweest. Dank u, meneer uh. Kunt u me niet helpen? Kunt uh. u niet proberen mijn arme man en die arme overste werte vrij te krijgen? Uh, het zal niet eenvoudig zijn, maar ik... Ik zal zien wat ik kan doen. Uh, ja. Laat u in elk geval uw adres hierachter. Uh, ja, zodra is. ik dan wat meer weet, zal ik contact met u opnemen. En nou wat zo is gelopen, vind ik het niet meer dan billig dat die zwijnen ook de andere kant van de baasjes leren kennen. Ja, ik geef het toe, Bastian. je hebt gelijk, maar je moet niet generaliseren. De zwijnen zijn er overal. Niet alleen onder de Duitsers. Ook onder jouw landgenoten en de Engelsen de Amerikanen, noem maar op. Maar deze Wechter en Brenner hebben altijd geprobeerd een beetje mens te blijven. Ja, ja. Ja, ze hebben ja. vaak genoeg zelf overhoop gelegd met de Gestapo. Maar in 1944 werd Canaris afgezet... en kwam de militaire abweer rechtstreeks onder Himmler. En werden ze plotseling van abweermannen Himmlermannen? En dat zijn ze gebleven tot ze door de Amerikanen werden ja, gearresteerd. En de Amerikanen maken geen onderscheid. Himmlermannen zijn voor hun SD-mannen. En die laten ze niet los. Overste Werte heeft mij toen uit de klauwen van de SD gehaald. Was dat niet gebeurd, dan was ik er onder deur gegaan. de ene dienst is de andere waard, Bastiaan. Nou ja, ja, goed... Goed, heb je gelijk aan. Uh, zie jij mogelijkheid dan? Misschien. Die zogenaamde meneer Smith van de Amerikaanse geheime dienst... die wilde zo graag dat ik voor hem ging werken. Ik zal er eens een telefoontje aan wagen. Oh, dat betekent dus voorlopig weer het einde van het brave liederleventje. Wat heb ik je gezegd? Ja, ik kan u zeggen, meneer Smith... dat ik nog eens over uw woorden en voorstel heb nagedacht. En? U ziet net als ik heel scherp wat er in mijn land aan de hand is... De bruine pest is nog lang niet uitgeroeid, in tegendeel. En het is onze taak erop toe te zien dat hij niet opnieuw uitbreekt. Betekent dat dat u toch voor ons wilt werken? Ja, maar alleen in die ene bepaalde sector, de fascistenbestrijding. Als u daarmee akkoord gaat, dan zal ik de gevangenkampen afgaan. Maar natuurlijk ga ik daarmee akkoord. Kom morgen bij mijn langs voor de nodige papieren. En ik zal je een betrouwbare assistent geven. luitenant Bill Phillips, dat lijkt me nuttig voor de introductie. De volgende weken bezocht ik met Bill Phillips de interneringskampen Regensburg, Nuremberg-Langwasser en Ludwigsburg. Ik bestudeerde dagenlang honderden dossiers met foto's van de gevangenen en getikte verhoren. Die gestempeld waren door de ondervrager. De stempels waren primitief en eenvoudig na te maken. De bevestiging van de foto's was al even simpel. Ik vind dat u in die korte tijd niet over succes te klagen hebt, meneer Lieve. 34 gestapoluut, dat is niet mis. Waaronder één oude bekende uit Marseille... Hauptsturmführer Heinrich Raal, destijds hoofd van de SD. Meneer was in het kamp, leider ontwikkeling en ontspanning. Wat is daar op teeren? Ach, jullie Amerikanen begrijpen geen bliksem van de mentaliteit van die kerels. De grootste schoften van toen, die hebben zich weer in allerlei bandjes gedraaid. In de keuken, de ziekenzaal, de administratie. Ze zijn vertrouwenslieden geworden en woordvoerders. En, en, en ze trappen weer net zo hard naar beneden als vroeger. Zij zijn er weer bovenop. Ja, dat moeten ze zelf maar uitzoeken. Niks ervan zelf, dat doen jullie Amerikanen. Jullie zijn schijnbaar erg gevoelig voor blonde haren, blauwe ogen en hakken geklapt. Maar van nu af aan zullen we eerst die bandjesjagers maar eens onder de loep nemen. Morgen kamp Moosburg, dan kunt u uw gang gaan. De 3e januari werd ik in het kamparchief van Moosburg gebracht en liet met mij alleen met 11.000 dossiers. Ik pikte er zo wel drie sd die uit aan wie ik heel kwalijke herinneringen had. En natuurlijk vond ik ook de dossiers van Major Brenner en overste Wichte. Ik bestudeerde de stempels en het gebruikte papier, net als in de andere kampen simpel en eenvoudig na te maken. De avond van de 6 januari vlieg ik het kamp met onder mijn hemd de beide dossiers. Ik logeerde in een kleine boerenherberg. Bill Phillips had er de voorkeur aan gegeven de avond door te brengen bij zijn collega's in de mes, wat mij zeer goed uitkwam. Ik ging aan het werk volgens het systeem van de geniale, vervalse Reinaldo Pereira in Lissabon. ...en bij het ochtendgleuren prijkten de foto's van mijn vrienden op nieuwe dossiers. Ze waren niet langer gemene SD-lieden... ...maar onbelaste officieren van het Duitse militaire bestuur in Frankrijk. Als hun categorie aan de beurt kwam... ...was er geen enkele aanleiding ze nog langer vast te houden. Zonder moeilijkheden lukte het mij de vervalste stukken... ...weer op de juiste plaats in de juiste kast terug te zetten. Mijn taak zat erop. Nog voor het einde van januari 1947... ...werden Brenner en Wechten uit de internering ontslagen. Een wonderlijke speling van het lot... Toen zij eruit kwamen, zat ik er weer in. Dat kwam zo. De 23 januari kwam ik s'avonds terug in München. De villa was donker en scheen verlaten. Ik opende de deur en plotseling flitste het licht op. Hang omhoog, lieve. Wie, uh, wie bent u? Criminal Investigation Department. Je bent gearresteerd. We zitten hier al vijf dagen op te wachten. Ik ben een paar weken weg geweest voor een concurrerende firma. Backhouden en meekomen. Een ogenblikje, ik wil u eerst even waarschuwen. Ik heb veel vrienden bij de CIC. Ik heb die mensen een grote dienst bewezen. Ik eis een verklaring. Waarom word ik gearresteerd? Ken jij een zekere Bastiaan Fabre? Ja. En een zekere Christine Troll? Ja. Die zit al, allebei. Maar waarom? Waarom dan toch? Lieve, je wordt ervan beschuldigd in opdracht van een weerwolforganisatie... een moordaanslag te hebben gepleegd op generaal He? Linton... in samenwerking met Fabre en Troll. Dus <lacht> Linton... De Amerikaanse generaal Linton. <lacht> en, en hoe wilde ik die vermoorden, als ik waren mag? Jij wilde hem in de lucht laten vliegen. <lacht> oh, dat <nog> lachen <lacht> zal je nog wel vergaan, lieve. Nou, Jullie ja. allemaal trouwens. Huh? Jij bent toch fabrikant van cosmetische artikelen, nietwaar? Ja, ja. En je fabriceert zogenaamde beautymelk, nietwaar? Ja, en? Een verpakking van het moordpreparaat is vijf dagen geleden... met enorme kracht ontploft in de slaapkamer van generaal Linton. Gelukkig was er op dat ogenblik niemand in de buurt, maar dat was toeval. Er valt niet aan te twijfelen, jij hebt in de verpakking springstof gedaan. Kijk eens aan. Dan heb je niks meer te beweren, is het wel. Doe een handboei aan, boys. Mr. Purnum, voor de elfde maal in drie dagen zeg ik u dat het niks verder van mij verwijderd was dan de bedoeling de geachte generaal Linton op te blazen. U liegt. En dat zeg ik u voor de elfde maal in drie dagen. Ik lieg niet. Luister nou eens even, lieve. Meneer, lieve, alsjeblieft, hè. Luister goed. Meneer, lieve, ik heb mijn buik nu meer dan vol van u. Ik sluit dit verhoor af en laat u in de cel zitten tot u zwart ziet. Ik vind het afschuwelijk voor u dat u zo moet zitten zweten, Mr. Purnum. Maar als u uw job wilt behouden, dan zult u toch nog een poosje naar me moeten luisteren. Want als u niet naar me luistert en de Amerikanen blijven hun vertrekken net zo oververhitten als dit hier... Dan zie ik in de naaste toekomst een hele reeks springstof aanslagen. Een hele reeks... Ja, luister nou eens goed. U hebt mij gearresteerd. U hebt mijn vriend Bastian Fabre gearresteerd. U hebt mijn compagnon Christine Trol gearresteerd. En waarom? Wij hebben in de provisorisch herbouwde fabriek van de ouders van mevrouw Trol cosmetica vervaardigd. Hm. Ook een beauty milk. Een flesje van deze schoonheidsmelk is nu in de slaapkamer van generaal Linton uit elkaar gesprongen. Ja, lieve Ja. Zo. En dat is jouw werk en dat van je weerwold, Nee, dat is niet mijn werk. Dat is het werk van Schimmels en van kooldioxide. Ik word nog krankzinnig. Ja, eer u mij die vreugde bereikt, moet u nog even een belangrijke vraag beantwoorden. Deelt de geachte generaal zijn slaapkamer met zijn niet minder geachte echtgenoten? Ja, nou wordt hij krankzinnig. Nee, dat wordt hij niet. Ik combineer alleen. De ze had een toilettafel in de slaapkamer staan. Met een spiegel en dergelijke. Die stond naast het raam. Hoe weet u dat? Omdat zich onder de ramen over het algemeen de radiatoren van de centrale verwarming bevinden. En wat zou dat? Weet u, Mr. Burnham, niet voor niks zit er op ieder flesje een etiket met het opschrift koel bewaren. Maar daar heeft onze geachte mevrouw Linton niet aan gedacht. Ze heeft de beautymelk op haar toilettafel gezet naast de centrale verwarming, naast de oververhitte centrale ja, begint verwarming. begint u nou niet Mag weer. Alsjeblieft niet in de reden omdat wij in het begin nog niet steriel konden werken, zijn er met de melk... ...die beauty milk bestaat tussen twee haakjes uit citroen, tapte melk en wat lanoline... ...zijn er met de melk schimmelsporen in het mengsel terechtgekomen. Deze hebben in de warmte kooldioxide ontwikkeld. Dat is een gas. Door dat gas is de druk in het inwendige van dat flesje steeds hoger geworden. Net zolang tot op een gegeven ogenblik, boom. Moet ik nog verder gaan? Ja, smoesjes. leugens, ik geloof er geen woord van... Enfin, wacht dan maar af, mijn waarde. Het zal heus niet lang duren of bij de volgende generaal explodeert het volgende fles. Ja, hou uw mond! Bij de Duitse vrouwen die ons middel gebruiken gebeurt er beslist niks. Duitse vrouwen hebben namelijk sinds de laatste oorlogswinter geen andere keus dan hun cosmetica koel te bewaren. Hallo, meppen. Allenmachtig. Ja, goed, ik ga er meteen naartoe. Maar praat maar niet meer over weerwolf of zo. Ik ben erg bang dat we ons daarmee blameren. Is er soms weer een van mijn flesjes ontplot? Ja, op het vliegtuig Nobiberg, wat hier geleden in de slaapkamer van majoor Roger Red. Wie hebt dat gehoord? Ik moet er onmiddellijk naartoe. Drie dagen later werd ik voorgeleid voor de provost marshal van München. In zijn oververhitte kantoor waren ook Bastian Fabre en Christine Troll. Meneer Lieven, ik ben kolonel Blackstone. Een chemisch onderzoek van verschillende monsters, beauty uit de fabriek Troll, heeft de juistheid van uw schimmeltheorie bevestigd. In verband hiermee worden Bassian Faber nu onmiddellijk in vrijheid gesteld. En en juffrouw Troll dan? Aan de hand van haar vingerafdrukken hebben wij vastgesteld dat Christine Troll onder de naam Vera Frost meer dan een jaar lang lid is geweest van de beruchte kaartjebenden in Nürnberg. De jeugdige gangster stalen auto's over fide soldaten en plunderden de Amerikaanse fida's leeg. De vrouwelijke leden van de bende drongen zich op aan Amerikaanse officieren die vervolgens met alcohol en slaapmiddelen bedwelmd en dan beroofd werden. Wat zegt u daar? Christine, is dat waar? Kijk niet zo stom, Van. Waarom dacht je dan dat ik aan jou had opgedrongen? Opgedrongen? Jazeker, opgedrongen. Toen die affaire in Nuremberg misliep, moest ik onderduiken. Toen heb ik mijn eigen naam weer aangenomen en een baantje gezocht bij de AMI... stond ik zo'n stommeling tegen het lijf zou lopen als jij. Een chauffeur die me geld zou geven voor de fabriek. Christine, wat, wat heb ik je gedaan? Waar, waarom praat je op die manier tegen me? Omdat ik kots van jullie allemaal... Alle kerels hangen we de strot uit. Amis en Duitsers, zwijnen zijn jullie. Gemeene zwijnen, allemaal. Bek houden, zo is het genoeg. Breng haar weg. De fabriek, alle inkomsten en de volledige productie zijn natuurlijk in beslag genomen. Ja, maar hoort u eens even, alles is niet van haar, hè? De fabriek is weer op gang gebracht met mijn geld. Het spijt me, mijn lieve, maar de fabriek staat in het handelsregister alleen op naam van Christine Troop. Oh. Ik vrees dat u een heel grote fout hebt gemaakt. Het is de beloning voor mijn eerlijke poging fatsoenlijk te leven, Bastia. Mijn geld voetsen. Je geld weer voetsen. Wat ik nou een of andere truc uitgehaald heb, daar was ik er vast en zeker rijk mee geworden. En zou geprezen en onderscheiden zijn. Maar nee, ik idioot, moest zo nodig op de eerlijke tour. Ik heb nog altijd niks geleerd van mijn ervaring. Als je, je glas ligt, dan schenk je nog een pasties in. Graag. Ja. Ik heb je gewaarschuwd, hè, maar je wilde niet luisteren. Uh, voor de verandering zijn we bijna weer eens failliet. Nou, wat doen we dan? Uh, Villa verkopen? In geen geval. We gaan uranium zoeken. Wat? wat gaan we zoeken? Je hebt het goed gehoord. Uranium. Ik heb bij de Amis met een interessante vent in de cel gezeten. Walter Liepert, heet hij. Die. die heeft mij een verhaal verteld. Ongelooflijk. Ja, daar komt er wel of meer, Lieven. Beschrijver van Roep. Antifascist had overtuiging. Ik heb jaren in Dachau gezeten, honger geleden, voltering ondergaan. Bijna verrekt, kan ik wel zeggen. In 45 werd ik door de Amerikanen bevrijd. En nu weer door de Amerikanen opgesloten vanwege Zwarte Lucy. Wie is Zwarte Lucy? De grootste zwartgandelaste van, van Zuid-Duitsland. Een mooie hartstochtelijke vrouw. Waar Amerikaanse officieren en troepen achteraan lopen. Hoe heet die vrouw in werkelijkheid? Lucy Maria Welner. Ze is gescheiden. Een meisjesnaam is namens Veld. En Veld? In de oorlog was zij de geliefde van een Gaulleiter. Daar heeft ze een café over gehouden. De Gouden Haan heet het. Na de oorlog is ze van de Gaulleiter, die intussen een tijdelijke met het eeuwige verwisseld had, overgestapt op een zekere Captain William Wallace. En wie is dat? Commandant van de interneringskamp, waar allerlei naziebommen zitten, die ze aan de Oostenrijkse grens nog net uit de trein hadden gehouden. De heer had grote hoeveelheden goud en juwelen bij zich. Plannen van geheime, nog niet in gebruik genomen wapens. Enorme hoeveelheden morfine, cocaïne en andere verdovende middelen uit legervoorraden. En blokjes uranium uit het Keizer Wilhelm Instituut. En waar zijn al die uh, kostbare spullen gebleven? Het goud, de verdovende middelen en de juwelen zijn verdwenen. En ik beweer dat Captain Wallace alles in de wacht heeft gesleept. En uh, de blokjes uranium? Die hadden de bonzen... Toen ze het even voor de grens van hout kregen, door de ramen van de trein naar buiten gegooid. Ze zijn nooit tevoorschijn gekomen. Evenmin als de plannen voor de wonderwapens trouwens. Misschien liggen ze nog ergens aan de hele andere bosrand onder de sneeuw. Misschien heeft een boer ze gevonden. Ik weet het ook niet. En uh, wat hebt u met uh, Zwarte Lucy gehad? Toen ik thuis kwam met het concentratiekamp, hebben de Amies me aangesteld bij hun special branch. <laughs> Omdat ik zo'n geheide anti was. Een man met een volkomen schone lei. Daar was het mijn taak de bewoners van onze stad te screenen. Zijn politiek door te lichten. Ongeveer een jaar geleden kwam ook Zwarte Lucy bij me. Met Captain Wallace. Nou, meneer Lippert, hoe u eten mag. Hoe lang moet ik eigenlijk nog wachten op mijn screeningbewijs? U krijgt geen screeningbewijs. En neemt u onmiddellijk die stokken sigaretten terug. Bovendien zal ik het op prijs stellen als u van mijn schrijftafel afgaat en een stoel neemt. Hoor eens even, Lippert. Deze dame is mijn verloofde. We willen trouwen. Ik verlang dat u zonder verwijldig bewijs uitschrijft. Begrepen? Ik denk er niet aan, Captain Wallace. En waarom niet? Omdat deze dame tot de politiek zware gevallen behoort. Ze is jarenlang de geliefde van een goudenleider geweest. Ze heeft mensen aangegeven en in het concentratiekamp gebracht. Ze heeft zich verrijkt. Bovendien is het algemeen bekend dat ze het screeningbewijs alleen maar nodig heeft... omdat ze het Brussel Hotel wil overnemen. En wat dan nog? Wat gaat u dat aan? Krijgen we dat bewijs, ja of nee? Nee. Daar zal je spijt van krijgen. Dat daar niet op me zitten. Kom mee, Lucy. En Wallace liet het niet op zich zitten. Hij wist te bereiken dat ik geresteerd werd. Ik zit nu al 82 dagen. Ik ben nog niet één keer verhoord. Mijn vrouw is al gek van zorg en angst. Ze heeft zelfs een brief geschreven aan president Truman, maar er gebeurt niets. Ja, toch wel. Zwarte Lucy heeft haar bewijs gekregen. Van oh, wie? Weet ik niet. Van de een of ander. Ze heeft massa's vrienden. Inmiddels heeft ze ook Hotel Brussel gebracht. Daar worden nu de grote knoei- en zendertransacties afgewikkeld. Ha, zo geldt dat. Daar heb ik me in het concentratiekamp half dood voor laten staan. Leven de democratie, leven de gerechtigheid. En dat was het, Bastia. Dat hoorde ik drie dagen geleden. Mm -hmm. Je bent nou helemaal weer op de hoogte. Maar voorlopig heb ik mijn bekomst van goede werken, fatsoen en eerlijkheid. Ja, Daar helemaal zijn dank, per tijd. We gaan eens een kijkje nemen in het zuiden, bij Zwarte Lucie. We gaan dat Uranium zoeken en we gaan die verdwenen plannen zoeken. Ja, maar toch niet onder ons eigen naam? Ja, dat niet. Ik ga als Peter Scheuner en jij als Jean Lecoq. Jean Lecoq. Ik zorg al voor de papieren. En als wij toch bezig zijn, dan zullen we zien of we iets kunnen doen voor die arme kerel liepert. Ik heb het adres van zijn vrouw. We zullen haar eens gaan opzoeken. Meneer Scheuner, vlug, komt u bij het raam. Kijk, aan de overkant van de straat. Daar loopt hij. Met haar, met Zwarte Lucy. Ah, is dat nou Captain Wallace? Ja. Hé, hey, wat vreemd? Wat? Zie je dat litteken op zijn linkerwang? Nou, wat zou dat Hij is al geweest. Ja, maar niet bij de gevechtsroepen. Nee, mijn vraag zou dat het gevolg kunnen zijn van een studentenschmis. Wat is dat? Het litteken veroorzaakt door een sabelduwel. Eigenaardig. Sinds wanneer duelleren Amerikanen op de wijze die bij Duitse studenten gebruikelijk is? Ja. Die vrouw ziet eruit als een roofdier. Ja, zegt dat wel. Ja. Die dame, die heeft tegenwoordig tussen het Bristol. Ja. Uh, mevrouw Liepert, ik wil proberen uw man te helpen, maar daar moet ik alles voor weten. Volgens u heeft het Bristol aan een gevluchte natie behoord. Ja. Maar dan is het hotel toch onder toezicht komen te staan van het Property Control Office. Wie is de leider van dat bureau, weet u dat? Zeker Captain Hornblower. Bevriend met Captain Wallace. Zeer bevriend. Aha. Eh, mevrouw Liepert, u hoort nog van ons. Wij hebben kamers gehuurd bij een boer even buiten de stad. Ik zal u het adres geven. Is het nodig, dan kunt u ons daar elke moment We hebben nou een week lang rondgehangen, s'avonds en s'nachts in het Bristol. We hebben de Zwarte Lucie gezien, we hebben Captain Wallace gezien, maar we zijn nog niets, niets op. Geduld nou, geduld ja. beste Bastian, geduld. We hebben er nog meer gezien. Hoertjes, soldaten die hun geld kwijt willen. Die peace, displaced persons. Maar wat je er vooral ziet. Naties. Zowel in heemst als vluchtelingen. En dat is voor ons zeer belangrijk, Bastiaan. De Amis schijnen het niet te weten, maar... Wij tweeën, jij en ik, mogen het nooit vergeten. Ons doel heet uranium en constructietekeningen. Als we spullen nog is tenminste. Nou, dat waarschijnlijk het wel. En ik geloof dat ik een prima manier weet om daar achter te komen. Laat maar horen. Dit gesprekje vond plaats op de 28 februari. De 19 april bevond zich in ons bezit een partij van 28 blokjes uranium, gemerkt met het stempel van het Kaiser Wilhelm Instituut in Berlijn. Een exemplaar van het geheime richtmiddel MKO, bestemd voor jachtvliegtuigen en de constructietekeningen daarvan. Al heel gauw was het bij de agenten naar verschillende mogelijkheden bekend welke schatten ik in mijn bezit had. En ze kwamen allemaal met hun aanbiedingen. Het uranium vond een weg naar een land waarvan ik zeker was dat het er geen bommen mee kon maken. Dat blokje bracht er 3200 dollar op. Dus totaal 89.600 dollar. Niet gek? Goed pacifist als ik was, had ik de constructietekeningen een tikje gewijzigd. Dusdanig dat zelfs de meest geniale technicus zich er het hoofd over moest breken. En. Als goedkoopman had ik de tekeningen natuurlijk vermenigvuldigd, omdat ik niet van plan was om ze aan één gegadigde te verkopen, maar aan meerdere. Zoals bijvoorbeeld aan de heer Gregor Marek, die wij vaak in het Bristol hadden gezien. Ik vernam toevallig dat u iets te verkopen hebt. Ik heb in Tsjechoslowakije goede vrienden, die bereid zijn een goede prijs te betalen. En wat hadden wij te verkopen, naar u had vernomen? Uh, bepaalde constructietekeningen van een zeer geheim richtmiddel voor jachtvliegtuigen. Nee, niet alleen de tekeningen, maar ook het model, meneer Marek. Onbegrijpelijk dat u dat in handen hebt kunnen krijgen. Ik heb er meer dan een jaar achteraan gezeten, zonder resultaat. Hebt u er bezwaar tegen mij te vertellen hoe u dat gelukt is? Hoegenaamd niet, meneer Marek. Wij hebben de politieke instelling van de bevolking uitgebuit. Er zijn hier ontstellend veel nazi's. Mijn vriend en ik hebben een paar weken rondgezworven in de omgeving, van nazi tot nazi. En we hebben laten doorschemeren dat wij lid waren van een weelwolforganisatie. Bent u krankzinnig geworden? Nee, helemaal niet, maar waarde, u ziet hoe goed het heeft gewerkt. We hebben met de inboelingen en met de nieuwkomers gesproken, als nazi's onder elkaar. Waar is het uranium? Waar zijn de tekeningen? Onze organisatie heeft geld nodig, en daarom moeten wij het uranium en de tekeningen verkopen. Nou, dat zagen we er hier onmiddellijk in, hè? De een verwees ons naar de ander en voilà, monsieur. En u hebt er niets voor hoeven betalen. Geen cent, het waren louter idealisten. Enfin, wat willen uw vrienden in het oosten betalen? Ja, dat zal ik eerst moeten overleggen. Weet u wat? Ik heb een idee. Komt u vanavond bij mij eten? Ik heb gehoord dat u zo uitstekend kunt koken. We kunnen dan meteen op ons gemak over zaken. U woont hier niet gek, meneer Marek. Zeg, zijn die Tsjechische vrienden van u zo edelmoedig? <laughs> die zijn maar bijzaak. Gaat u maar eens mee, heer. Natuurlijk. Ja, Gaat ja, graag Oesje. Oh. Zo, zo. Wat is dat allemaal? Fotoboeken. Fotoboeken uit het derde Rijk. Kijk u maar. Hier, kijk eens. De vuren und die kinderen. ja. De Rijkspartijtaak in Nürnberg. Dat ziet in Ja, ja in ja. ja, dit is nog maar een klein gedeelte. De kelder liggen ook vol. Niet alleen boeken, maar ook SS-dolken, ijzeren kruizen, Gritterkruisen, doodskopringen. Ja. Wat u maar wilt. U kunt zich niet voorstellen hoe dat spul de deur uitvliegt. De Amis zijn er stapel gek op. Ze nemen de rommel binnen naar huis, bewijzen van souvenirs. En het legt de heer Marek geen in. Nee, nee, nee, nee, zeker niet, nee. En de opbrengst wordt weer omgezet in blikken conserven, vlees en whisky. Ja, en nu we het daarover hebben. Ik heb een mooie paling kunnen bemachtigen. Kent u paling in sali klaarmaken? Dat is een liefelijk schotel van me. Paling in Salie, ja, maar natuurlijk. Uh, vanzelfsprekend neem we eerst nog een drankje. En wat de zaak betreft, meneer Scheuner. ...mijn opdrachtgevers zouden een van u beiden graag persoonlijk spreken. Ah. Ik heb alles al geregeld. Als u daar naartoe wilt, wordt u opgewacht door een grensbewaker. Uw opdrachtgevers nemen toch niet aan dat ik de plannen al meeneem? Nee, natuurlijk niet, natuurlijk niet. En ik blijf hier bij diegene van u die achterblijft. Nou, daar zullen mijn vriend en ik toch even over moeten beraadslagen. Begrijp ik, begrijp ik. Ik zal u enkele ogenblikken alleen laten. Ja, Marek. Uh, het is het beste dat ik ga. Verlies, Marek niet uit het oog. Gebeurt er wat, dan leef je me over naar de die kamer. Afgesproken. Moet je luisteren. Terwijl jij in gesprek was, heb ik iets gevonden dat jou zou interesseren. Ja. Bekijk dit boek maar eens. De vuur een ontzettend Ja, pagina 24. Ja. Hé, ja. Hey. Stafchef der SA, Ernst Reum, en zijn stormvurer Frits Hede. Allemachtig. Bastian, Captain Wallace. Dat heb ik ook gedacht, ja. Want die gelijkenis is te groot om, toe, om toeval te zijn. En zie je dat litteken? Ja. Dit, dit boek is van 1933. Toen leefde Reum nog. Die is pas in 1934 uit de weg geruimd. Hm. Misschien is meneer Ede erin geslaagd te vluchten naar Amerika. Het zal waarschijnlijk niet al te moeilijk zijn om na te gaan of S.A. Sturmfuhrer Frits Eder en Captain Wallace één en dezelfde persoon zijn. Nee, al te moeilijk was dat niet. De CIC had er precies een week voor nodig. Wallace, alias Eder, werd gearresteerd. Naar aanleiding van het onderzoek dat volgde, werden ook Captain Hoornblauwe en Zwarte Lucie achter de tralies gezet. En werd de schrijver Walter Liepert in vrijheid gesteld. Wallace en Hornblauwe werden later tot langdurige tuchthuisstraffen veroordeeld. Zwarte Lucie werd op de 2e juli vrijgelaten en hervatte haar, haar zaken weer alsof er niets was gebeurd. De 23e december werd zij met afgesneden keel gevonden in haar slaapkamer. Haar moordenaar werd nooit ontdekt. We keren terug naar het voorjaar van 1947. De 9e mei was Bastian Fabre vertrokken naar Tsjechoslowakije. Hij zou uiterlijk de 15e mei terug zijn. Maar hij kwam niet. Ook niet na die datum. De 22e kreeg Marek bezoek van een landgenoot... die hem een brief overhandigde met kennelijk ongunstige tijding. Oh, nee, dat niet, Marek. Als mijn vriend iets overkomen is, dan zal jij wat beleven. Wat is er aan de hand? De Russen... De Russen? Wat is daarmee? Zeg op, kerel. De Russen... Hebben we uw vriend gearresteerd? Gearresteerd? Hoe kan dat? Ja, het is uitgelekt dat de Tsjechen het richtapparaat wilden kopen. Dat hebben de Russen verboden. Ze willen het zelf hebben. Ze hebben uw vriend opgesloten. Waar? In Tsviko. Uw vriend moet door de Sovjetzone zijn gereisd. Meneer Marek, maakt u zich reisklaar? U wilt, u, u wilt, wilt, u naar Zwikau gaan? Wellicht. Dacht jij dat ik mijn beste vriend daar aan zal lotsen zou overlaten? De garnizoenscommandant van de Tsviko de oberste winnaar verwacht u. Gaat u binnen? Gasparin Schöne, gaat u zitten. Dank u. We zullen eerst een vodka nemen, dat praat al makkelijker. Nasdarovje, Gasparin. Nasdarovje, overste. Uh, wel. U wilde de Tsjechen het richtapparaat MK overkopen. Daarvoor hebt u uw vriend erheen gestuurd. U kunt hem weer mee terugnemen naar het westen als u ons de tekeningen geeft. Verkoopt, bedoelt u? Geeft. Ha, betalen doen we niet. Anders bent u toch ook niet op uw achterhoofd gevallen, hè? Thomas Lieven. Wat... Wat zei u zojuist, overste? Lieven, zei ik. Thomas Lieven. Zo heet u hem eens. <laughs> Broedertje, dacht je nou werkelijk dat wij idioten waren? Dacht je dat onze geheimdienst geen inzage had gehad in de geallieerde dossiers... Onze mensen in Moskou hebben zich doodgelachen om die kunst te maken ja, als u als u dan weet wie ik ben, waarom laat u mij dan nog lopen? Wat zouden we met je moeten beginnen, broedertje? Je moet niet boos worden, maar je bent immers een bespottelijk slecht agent. Hartelijk dank. Wij hebben eerste klasagenten nodig en niet van die komische figuren als jij. Heel attent. Ik heb gehoord dat je wel goed en graag kookt. Hm. Ik eet graag en goed. Kom vanmiddag bij mij thuis. Mijn vrouw Dunyasha zal het heerlijk vinden. En onder het eten praten we verder. Is dat geen goed idee? Een uitstekend idee. Een bespottelijk slechte agent, een komische figuur, ja, dat moet je je maar laten zeggen. Ach, wat kan een mens in die omstandigheden anders doen? Dus begon ik in de keuken van de overste een Cotelet-Marchaël. Ik wilde net beginnen. Een grote kippenbout voor de koteletten ontbenen Toen de deur openging en mevrouw Melanin binnenkwam. Een betoverende en verrassende vrouw, zoals spoedig zou blijken. Meneer Lieven? Inderdaad. En dan moet u mevrouw Melanin zijn. Die ben ik. Maar noem mij Dunja, Thomas. Wat dan? Ik zag je binnenkomen. En ik vond jou meteen al een aantrekkelijk en begerenswaardig man. Maar, maar mevrouw Melanie. Doen ja, Thomas. Doen jasja voor jou. Ik wil dat jij me kust. Innig en vurig. Ja, Leg maar... die kippenbout neer, Thomas. En neem me in je armen. En kus me. Mm. Ja. Nog meer. Maar... Oh, mm. Maar... Maar mevrouw... A, a, a, a, a, uh, uh, doe, jasje. Juist. Uw man, de overste... Mijn man houdt niet meer van mij. Hij slaat mij niet meer. Dat is geen liefde. Red mij. Vlucht 1. met me, Thomas. Ik vermoord hem. Of jij om met me vluchten, ik zal jou gelukkig maken. Neem me mee naar het westen. Mevrouw. Thomas, alsjeblieft. Ach, ben je hier, mijn dag? Ja. Wil jij leren koken, zoals in het kapitalistische westen... waar de arbeiders onderdrukt worden? Ja. <glaubeing> Ah. Wat hebt u, meneer Lieve? Voelt u zich niet goed? Het, uh, uh, het is alweer voorbij, overste nee. Kan ik... Uh, kunt u mij misschien een vodka geven? Maar natuurlijk, zoveel als u maar wilt. Als u mij belooft dat de schotel er niet onder heeft te lijden. Oh, uw schotel smaakt verrukkelijk, meneer Lieven. hoe noemt u hem ook alweer? Uh, uh, uh, cotelet Maréchal. Oh, Dat hij is voortreffelijk. Ah. Maar uh, zoals ik al zei, wij zouden tijdens de maaltijd zaken doen. Hè. Mm -hmm. Dus? Uh, goed, overste. Uh, u hebt tot nu toe al mijn voorstellen afgeslagen. Ik zal u nu een werkelijk laatste voorstel doen. U krijgt de tekeningen voor niks. Maar in ruil daarvoor laat u mijn vriend en... Nog een andere heer naar het westen vertrekken. Uh, een andere heer? Uh, meneer Royben Agazian. Ik <coughs> weet niet of u hem kent. Nog iets van mijn specialiteit, mevrouw? Mm, graag nog heel veel, meneer Lieven. Mm, of ik Royben Agazian ken? Die schooier, die scharlaar. Wat wilt u met die vent? Uh, zaken doen. Ja, u moet me niet kwalijk nemen, overste, maar als het Rode Leger een grote affaire voor mij kapot maakt, dan moet ik toch zien dat ik iets anders begin. Nou, hoe kent u dat zwijn van een Armenier? Dat zwijn van een Armenier heb ik hier in Tsviko ontmoet, overste. Als u Agazian met mij laat vertrekken, krijgt u de plannen. Agazian blijft hier, en de plannen krijg ik toch. Uh, luister eens even, overste, ik heb de heer Marek, die Tsjechische agent kent u natuurlijk, achtergelaten bij de Amerikaanse CIC in Hoofd. Als ik niet terugkom en zeg dat ze hem los kunnen laten. dan blijft hij onder arrest. Ja, nou, en wat dan nog? Dat interesseert mij geen bliksem. U geeft mij de plannen, of u blijft ook hier. De 1 juli 1947 kwamen Bastian, Roy Benachasiaan en ik behouden in München aan. Ik had nog enkele malen met overste Melanin moeten eten, drinken en debatteren. En omdat ik wist dat Russen dol zijn op dergelijke hardnekkige touwtrekkerijen hield ik voor de schijn verbetervol. vol. Tenslotte waren we als goede vrienden gescheiden. Maar de plannen waren natuurlijk achtergebleven. Enkele dagen later was ik met Bastian alleen in onze villa in Grunwald. Roy Agasian was in het kader van onze plannen naar Wiesbaden vertrokken. Nou, nou moet je me eindelijk eens vertellen hoe jij nou aan die Agazian gekomen bent. Die, die, die vent heeft al al die tijd op onze lip gezeten. Ik mag hem niet, dat kan ik je nou wel zeggen. Ja, dat doet er niet, toe, beste Bastian. Oh. Roy Achasian kan voor ons van groot nut zijn. Maar jij wilt weten hoe ik hem heb leren kennen. Hm. Nou, dat was in Tsviko. Ik logeerde daar in een triest hotel. En op een morgen tijdens het ontbijt kwam hij naar me toe. Ik u rustig door. Laat mij praten. Ik ga me niet meer reden. Ik heb het druk, u ook. Ik weet wie u bent. Hoe? <laughs> Roy Achasian weet alles. Ik heb hier moeilijkheden met Russen. Hmm. Eerlijk gezegd, ik heb een paar zaakjes opgeknapt die ze niet zo lekker zitten. Ik mag niet meer werken. Ja, uh, hoor eens even, meneer Agave. Hij mij naar het westen te komen. En ik maak een rijk man van u. Hebt u wel eens van de ZVG gehoord? ZVG? Ja, Centrale Zit hmm. Zetelt in Wiesbaden. Hmm. Die is door de Amerikanen opgericht. In enorme opslagplaatsen verzamelt de ZVG resterende oorlogsvoorraden: van uh, wapens, munitie, tot bruggen en vliegtuigen toe. Hmm. Een waarde van miljoenen dollars. Die ZVG staat onder Duits beheer. Maar ze mogen alleen verkopen aan buitenlanders. Ik ben buitenlander, aan mij mogen ze dus verkopen. Ik heb een neef in Londen die ons geld zal voorschieten. We richten samen een handelsfirma op, u en ik. Binnen een jaar bent u miljonair. Als u mij naar het Westen helpt. Nou, dat leek mij geen gek plan. Ik moet trouwens toch naar iets anders uitkijken. Hè? De geheime tekeningen hebben we doorgegeven aan de Engelsen, de Fransen en de Russen... Ja. En die zullen nog gauw genoeg achterkomen dat ze in de boot zijn genomen. En wat nu? Wij nemen andere namen aan en gaan ook een postje naar Wiesbaden. Nou, ja, maar wist, als die Agazian maar niet zo'n walgelijk event was... die heeft maar één ding aan zijn kop, hè? Wapens en munitie. Nou, verkopen. dat kan die nou wel willen, maar daarom gebeurt het nog niet. Laten we eerst maar eens zien dat we in Wiesbaden komen. Dan komt meneer Agazian heus nog wel voor verrassingen te staan. ik half acht, wie, wie kan dat nou zijn? Nou, dan zou ik maar eens even gaan kijken. Ja. ...verrassingen gesproken. Kijk zelf maar. Thomas. Nee, nee, dat kan niet. Ja, dat kan wel. Ik ben het heus. Hoe ben jij... Hoe bent u hier gekomen? Gevlucht met een hele groep. Ik ben politiek vluchteling. Ik heb mijn recht gekregen. En ik wil bij je blijven. Eh? En met je meegaan... ...waar je ook heen gaat. Nee. Ja. En als je me niet laat blijven, dan ga ik in mijn verdriet... ...rechtstreeks naar de politie... ...om te vertellen dat je mijn man... ...constructietekening <laughs> gebracht hebt. En wat ik nog meer van je moet... Ja, maar, maar, maar, maar waarom wil je mij verraden? Oh, Thomas. Begrijp je dat dan niet omdat ik jou zo lief heb.